Annette Schut met het NOS Journaal. Het lijkt erop dat China de export van sommige onderdelen van Xperia weer zal toelaten. Het Chinese ministerie van Handel zegt dat bedrijven die met leveringsproblemen zitten contact op kunnen nemen om de situatie te bespreken. China heeft de export van chips uit fabrieken in eigen land opgeschort vanwege een politiek conflict met Nederland over het hoofdkantoor in Nijmegen. De wereldwijde auto-industrie heeft veel last van de beperking. Amerikaanse media suggereren dat een ontmoeting tussen Trump en Xi ervoor heeft gezorgd dat de export hervat wordt.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 In zijn woonplaats oud is schilder Tom Schulte overleden. De schilder maakte karakteristieke mozaïekschilderijen van het Twentse landschap. In 1997 opende hij met zijn vrouw het Tom Schulte museum, waardoor de streek en het stadje oud wereldwijd kunstliefhebbers aantrok. Tom Schulte was al langere tijd ziek. Hij was 87 jaar.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 Ja, en uh, gisteren was het natuurlijk uh, Halloween. En uh, vandaar dat we de uitzending van uh, Sandvoort op zaterdag begonnen met uh, Michael Jackson en Thriller. Nou, uh, heb jij je Halloween overleefd, Dolly? Goedemiddag. Goedemiddag. Ja. Hey, goedemiddag, luisteraars. Leuk dat jullie weer afgestemd hebben. Ja, geen heb geen, geen enge, enge dingen meegemaakt? Ik maak alleen maar enge dingen mee. Wij oh, zit yo, elke yo. dag Halloween. Oh, Als ik oh, in je. de spiegel kijk, de denk ik... Ah,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 Met ik zit lekker uit de wind op de tribune met me naast me twee Zandvoortse Corrie Botman en Koper. Dus ik heb alle kennis naast mij in, in, in zitten eigenlijk. En we zijn half twee begonnen en we spelen tegen HCSC. De tegenzonde komt uit een Helder. Die heeft in de eerste vier wedstrijden vier punten gehaald en Zandvoort zes. Dus we staan één of twee plaatsjes boven ze. Dus is van de bedoeling eigenlijk om vandaag...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 En in de 18e minuut uh, kwam uh, een hele mooie bal van Burt Water. Een steekbal kreeg hij. En die schoot hem via de paal naar binnen langs. Dat uh, is een hele lange keeper. Maar hij ging er langs tegen de paal. 3-1. 1 Vervolgens uh, zijn we een paar keer weer een mooie reddingen. Van, uh, mooie aanvallen van ACSC. Waar onze keeper een uh, goed redde dit keer wel. In de 22 e minuut ging But nog een keer met een solo vandoor. Die schoot hij net naast. En vervolgens kwam de bal...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 Ongeveer drie meter buiten het uh, strafstokgebied. Misschien is het leuk om nog even te kijken wat daarmee gaat gebeuren. Zeker. Dit man gaat nummer vier, een lange verdediger, die gaat achter de bal. En nog een lang, die man is een heel lang uit Den Helder gedaan. Ze zijn al eens met de bus gekomen hier vandaag, dus ook was verstandig van zo'n club. Zo'n verre reis vanuit Den Helder. Vier neemt de aanloop, dan gaat hij. 1-2. In de muur. In de muur en uit de muur, en Zandvoort gaat uitverdedigen. Dus uh, mooie kans. Bebleven. Oh, hoe gaat -ie? hij? Hij zweeg uit. Salim de Toet. Oh. En Butwater, let op, daar gaat hij. Oh, Butwater but. schieten. Nee, nog we zijn nog in de aanval. halen. Oh, buitenspel. Dus laten we het hier belaten: 39 minuten. 2-1 voor Zandvoort.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 Lekkere single, eh, Ray, en waar is mijn husband? Het is uh, inmiddels alweer zeven uh, voor half drie, uh, Dolly, tijd voor het yeah. uh, nieuws.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 Zo dadelijk gaan we weer naar het Duintjesveld. Daar staat het trouwens bij de rust 2 tegen 2. Dus helaas heeft de tegenpartij HCSC ook nog een doelpunt gescoord. Nadat we Piet gesproken hadden ja, in de dit, uitzending. Ja, want de bedoeling niet, hè? Nee. Nee. nee. Zo ga je niet lekker de rust in, hè? Nee, nee, nee. Dus nee ik ben nou benieuwd ja. of ze een beetje relaxed uit de rust komen. En of er nog gewisseld wordt of is. Dat horen we zo dadelijk van uh, Piet Pijper. En we gaan ook nog uh, naar uh, de avond van uh, gisteravond. Daar was uh, Carine Veren aanwezig, ah. ik zelf ook trouwens. Maar Carina heeft uh, onder meer uh, een van de vrijwilligers die dat uh, verzorgt. Nel Kerkman gesproken. Dus dat horen we zo dadelijk uh, ook nog uh, in de tweede helft van het uh, eerste uur van Zandvoort op zaterdag. Nou, die had het mooi Goed, hè, want uh, de zon schijnt nu echt uh, flink hier. Lekker weertje op deze zaterdagmiddag, een zonnige zaterdagmiddag dus. Gisteren was op de begraafplaats uh, de lichtjesavond. Een jaarlijkse traditie die al voor de negende keer uh, plaatsvindt. Eigenlijk al uh, eerder ook, maar dat heeft te maken met uh, corona. Dat, uh, dat er een jaartje niet echt een uh, lichtjesavond is geweest. Hebben ze er wel wat aan gedaan? Uh, dat hoor je later in het uh, interview...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 uitvaartzorgcentrum en van de begraafplaats en um, ja ik praat een beetje stil. De vrouw want... Maria ja als je het nu zou zien zou je echt denken van wauw wow, de zo prachtig. En het is al de negende keer. Ik ga afsluiten nu. De heer maar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 Dat is juist met uh, Dolly Tapirik over deze plaats. He, Dolly, we praten er even over. En, uh, ja, dit origineel is van Phyllis Nelson. En dit was uh, de uitvoering uit 1986 van uh, Merlin Martin, hoorde je. Mooi ja. blijft dat. Move closer. We gaan weer heel snel naar uh, Duitsersveld. Heb je een doelpunt, uh, Piet? Goedemiddag nogmaals. Ja, we hebben net een doelpunt in de 60ste minuut. Ja Een, een mooie voorzet kwam er En een eindschilder team maakte weer een doelpunt. Dus we staan 3-2 voor... Ik verliet jullie bij een 2-1-voorstel van zo'n 10 minuten voor de rust denk ik en uit een lange, lange bal van links. Uh, ...zat uh, onze verdediging er niet helemaal lekker bij en uh, de bal werd ingekopt, dus uh, toen was het 2-2. Uh, inmiddels uh, zitten we dan uh, op 3-2 we hebben een half uurtje gespeeld en dus, uh, we gaan een beetje wisselen, denk ik, straks. En uh, ja, het is mooi, we naar de cantine toe, dus uh, ik zie ook dat het zonnetje komt een beetje door... ...dus uh, mensen zitten buiten met glaasjes bier in hun hand, dus ja, uh, yeah. dus 3-2. En ik hou je niet hoogte. Oké, okay, en een hele goede sfeer daar. Nou, dat okay. horen we graag. Tot zo Piet, okay, dankjewel. Okay, okay. Dat was uh, Piet uh, Pijper daar op uh, Duitsveld. 3-2 op dit moment. En mocht er veranderingen komen, dan hoor je dat uiteraard hier bij ZFM. Al uh, 30 jaar uh, zenden wij uit. En deze plaat hebben we in het verleden ook heel veel gedraaid. En ook die kwam ik weer tegen in de oude platenkofferdolly. Uh, die gaan we ook even op zender uh, draaien. Dat koffertje van jou is onuitputtelijk, hè? Onuitputtelijk. De <laughs> source en uh, Candy Staten en Yucatan Love. Deze van uh, The Source en uh, Candy State en You Got The Love. Just... En uh, daarmee zijn we alweer uh, aan het uh, einde gekomen van de eerste uren. Dolly. Lekker. Lekker, ja. zeker weten. Gaat, en het zonnetje schijt lekker. Ja, dus, uh, oh, die die, die ja. schijnt precies in mijn nek. Lekker, lekker, warm. Warm. lekker warm. Heerlijk. Ja. Zeker. Nou, geniet ervan als je hier uh, op Zandvoort bent. We gaan een Nederlandse band draaien. Heel lang geleden hadden ze een uh, hit met ja. deze single, This Is Welfare. Zeg je niks, hè? Zij heet de Dutch. Nee. Nou, we gaan ernaar luisteren. Oh, Oké. Okay. Tot aan de nieuws.